Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat president Trump Iran een ultimatum heeft gesteld... voor het openen van de straat van Hormuz. In een social media bericht noemt hij dinsdagavond 8 uur... zonder verdere context. Eerder dreigde Trump al met grote bombardementen op bruggen en energiecentrales... als Iran niet doet wat hij wil. Trump zei vandaag ook dat er morgen al een akkoord kan worden gesloten met Iran... Hij heeft meermaals gezegd dat er met Iran onderhandeld wordt, maar dat land heeft dat steeds tegengesproken. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken laat nu weten dat het aanvallen op de infrastructuur zal vergelden met soortgelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. In de Israëlische stad Haifa zijn de hulpdiensten op zoek naar vier mensen na de inslag van een Iraanse raket in een woongebouw. De Times of Israel meldt dat het gaat om in elk geval twee oudere mensen en een kind. Vermoedelijk ligt zij onder het puin. Volgens de politie is het mogelijk dat het explosieve deel van de ballistische raket niet is ontploft bij de inslag. Uit voorzorg zijn daarom meerdere gebouwen in de omgeving ontruimd. Op veel plaatsen in het land zijn vanavond paasvuren ontstoken. Vooral in het noorden en oosten van het land is dat een traditie. Het vuur staat symbool voor vruchtbaarheid en een nieuw begin. Er zijn dit jaar wel minder paasvuren. Organisatoren moeten sinds een paar jaar aan veel meer voorwaarden voldoen om een vergunning te krijgen voor een paasvuur. Steeds vaker krijgen organisatoren dat niet meer voor elkaar. In de binnenstad van Eindhoven is nog steeds een groot feest gaande na het kampioenschap van PSV... PSV speelde zelf niet vandaag. Maar omdat Feyenoord niet wist te winnen van Volendam... is de club uit Eindhoven niet meer in te halen. Nog nooit werd een club al zo vroeg kampioen in de eredivisie. Het weer, het is vrijwel overal droog en vannacht is het vrij helder. Het koelt af tot een graad of 2 en er kan lokaal wat mist ontstaan. Morgen is het droog met veel ruimte voor de zon en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM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 I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. And this time I know it's real. The feeling that I feel, I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my.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 You all from California girls Jet FM Jet FM En die bij ons zien lila Wolken in die Nacht. Hier blijven we, bis die Wolken wieder lila sind. Hier blijven we, bis die Wolken wieder lila sind. bis die Wolken wieder lila sind. Hier blijven we, bis die Wolken wieder lila sind. Guck, da oben steht ein neuer Stern. Yeah. Kanst du den sehen bei unserem Feuerwerk? Uh. We reißen uns von allen Fäden ab. Yeah. Lass dich schlafen, komm, wir heben ab. Und Ignorant stehen auf dem Dach, teilen die Welt auf und bauen ein Palast aus. Plänen und Räumen, jeden Tag neu, bis in Geld gegen Probleme. Wir nehmen was wir wollen, wollen. Mehr sein, mehr sein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 FM. I always have to be your fool Zangvoort. ZFM. Got this in pocket Intention emotion I've been driving a day totally and no visa. thing.